now You got someone to blame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 Vanavond hebben we als gast Sylvia Roosendaal. Ze schrijft een boek over Nieuwe Tijdskinderen en ze geeft er training over. We gaan het in dit blok he hebben over wie is Sylvia Roosendaal. Maar we hadden, inmiddels is Herman ook uh, onze technicus aangeschoven. Hij wil dezelfde vraag niet stellen, dus dan stel ik hem even Herman. Herman had het over, uh, ja, 50 jaar geleden hadden we allemaal 6, 18 kinderen. Uh, nu maar twee Heeft dat uh, ook met het feit dat het Nieuwe Tijdskinderen te maken heeft?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 De emigratie van niet-westerse allochtonen kost de Nederlandse samenleving tussen de 6 en 10 miljard euro per jaar. Dat blijkt volgens de PVV uit voorlopige resultaten van een onderzoek van het instituut Nijver. De PVV die Nijver om het onderzoek had gevraagd, ziet hierin een bevestiging om te stoppen met massa immigratie Nijver zelf zegt nog volop bezig te zijn met het onderzoek en denkt dat de PVV een grove schatting heeft gemaakt. Het kabinet vindt dat er dringende aanpassingen nodig zijn om het pensioenstelsel in stand te houden. Gemiddeld worden mensen ouder, daarom moeten werknemers de kans krijgen om na hun 65ste te blijven werken. Als pensioenfondsen in financiële problemen zitten, zouden ze de hoogte van de pensioenen moeten kunnen aanpassen. De komende maanden wil het kabinet de voorstellen bespreken met werknemers en werkgevers. Het gemiddelde vermogen van het Nederlandse huishouden is nog nooit zo hard gestegen als vorig jaar. De toename komt vooral door het herstel van de aandelenkoersen, zegt het CBS. Daardoor steeg het vermogen dat huishoudens in beheer hebben bij pensioenfondsen. Verder maakten mensen weinig nieuwe schulden. Vanwege de slechte huizenmarkt sloten Nederlanders voor maar 19 miljard euro aan hypotheken af. Het laagste niveau in 15 jaar. In de kyrgyzische hoofdstad Biskek is het opnieuw onrustig. De oppositie heeft haar aanhangers opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en corruptie. De politie heeft traangas ingezet tegen de betogers. Gisteren zijn verschillende oppositieleiders opgepakt nadat in de stad Talas rellen waren uitgebroken. De hertenpopulatie op de Veluwe is veel te groot, zegt de vereniging Wildbeheer Veluwe. En dat komt doordat er te weinig worden afgeschoten, zegt de vereniging. Dit voorjaar zijn er zo'n 2000 herten. Wildbeheer Veluwe waarschuwt dat het aantal aanrijdingen met herten zal stijgen als er niets wordt gedaan. Ook hebben boeren steeds meer last van herten die hun gewassen beschadigen. Het weer vanmiddag vanuit het westen bewolkt met vanavond mogelijk wat regen. De temperatuur loopt op tot 14 graden op de...